10 uur in Montserrat met het NMS-journaal. Bij de trajectcontrole op taal 2 tussen Utrecht en Amsterdam heeft de politie in twee maanden tijd bijna 190.000 boetes uitgedeeld. Over de controle op het traject kwam veel kritiek, omdat de A2 daarnet was verbreed naar 10 rijstroken. De automobilisten vonden dat ze juist harder moesten kunnen rijden. In het derde kwartaal werden in heel Nederland ongeveer een half miljoen meer verkeersboetes uitgeschreven dan in het tweede kwartaal. Het waren vooral boetes voor snelheidsovertredingen en voor rijden door rood. Het hoge aantal boetes voor het rijden door rood is mogelijk het gevolg van het gebruik van nieuwe flitspalen. Veel analoge palen zijn vervangen door de minder storingsgevoelige digitale exemplaren. Het Israëlische leger heeft vanavond tientallen luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. In Gazastad zijn zware explosies gehoord. De aanvallen volgden na besprekingen tussen premier Netanyahu, minister van Buitenlandse Zaken Lieberman en defensieminister Barak. Barak heeft het leger toestemming gegeven om 30.000 reservisten op te roepen. Het is nog niet duidelijk of die ook daadwerkelijk zullen worden ingezet in Gaza. Van Palestijnse kant zijn vroeg in de avond opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. En de Oekraïense oppositieleider Julia Timoshenko... stopt morgen met haar hongerstaking in de gevangenis. Dat heeft haar Duitse arts tegen het Russische persbureau Interfax gezegd. De oud-premier van Oekraïne ging in hongerstaking... omdat er volgens haar bij de parlementsverkiezingen van 28 oktober is gefraudeerd. De partij van president Viktor Yanukovych won de verkiezingen. Timoshenko zit een celstraf uit van zeven jaar voor machtsmisbruik. Deze zomer werd ze overgebracht naar een ziekenhuis met rugklachten. En dan het weer vanavond en vannacht. Laaghangende bevolking in het noorden. Kans op mist koelt af tot 2 graden boven nul. Aan het eind van de nacht plaatselijk vorst. Morgen wordt een grijze dag en dan wordt het niet warmer dan 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Beleef de strijd tussen onze topschaatsers en de internationale top. Kom naar de Ascent ISU World Cup op 16, 17 en 18 november in Thielverenveen. Support jouw helden naar de winst.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 Langs de lijn met Twan van Peperstraten. Goedenavond, welkom op het radiostation van het jaar. Winnaar van de Marconi Award, Radio 1 met tot 11 uur De Sport. En iedereen had het vandaag over Zlatan Ibrahimovic. De vierde treffer van de Zweed tegen Engeland zorgde voor lyrische koppen in de Engelse tabloids. Goal from the Gods en Ibra Kadabra, Zlatans Magic. Dat waren de mooiste beschrijvingen van de wonderbaarlijke omhaal. Zlatan maakte zijn reputatie meer dan waar. Maar zo'n tien jaar geleden werd er nog getwijfeld aan zijn kwaliteiten. Ja. Hij heeft een goede techniek voor een slechte voetballer... en hij heeft een slechte techniek voor een goede voetballer. Dat wil zeggen, bijna alles over het hele hoogste niveau gaat te langzaam. Johan Cruijff had begin 2003 twijfels over Ibrahimovic... en zometeen gaan we erover praten met zijn landgenoot Stefan Pettersson. Morgen beginnen de schaatsers weer aan hun wereldbekerwedstrijden. Kjeld Nuis toonde afgelopen weekend bij de nk afstanden zijn vorm. En vanavond praten we over zijn andere passie, muziek. En 500 meter voelt gewoon... Ja, het is klaar. Nou, dan wacht ik eindelijk, even nu de nummer beginnen. Kijk, en dan word je gewoon... Ja, de basketballers gaan de strijd aan met hun bond. Die wil het programma van de belangrijkste mannenteam stopzetten vanwege geldgebrek. De spelers vrezen het ergste, maar volgens Francisca Ravenstein, voorzitter van de NBB, is het zeker niet de doodsteek voor de mannen. We doen het om de bond financieel weer gezond te maken. En om in de toekomst juist een echt goed mannenprogramma te kunnen aanbieden. Want dat hebben we tot op heden... Nou, moesten we daar ook al zo op beknibbelen... dat we het eigenlijk eh, nauwelijks verantwoord vonden. En zometeen praten we erover door met International Kees Akerboom junior. Verder horen we twee sportvrouwen ervaring opdoen in een andere sport. Praten we over hockeyers die gaan bijklussen in India. En nemen we een kijkje in Sochi... waar over anderhalf jaar de winterspelen worden gehouden. Kortom, genoeg te doen tot 11 uur in Langste Lijn. Eerst dus de goal die de wereld overging. De vierde van Zlatan Ibrahimovic tegen Engeland. Het werd uiteindelijk 4-2. Zo klonk het op de Zweedse tv. Oh de in een Van Nu uw hart doet het. de De dan Ibrahimovic met zijn 4-2 tegen Engeland. We praten erover door met Stefan Pettersson. Stefan, goedenavond. Goedenavond. Jaarlang spits van Ajax en ook van het Zweedse elftal. De vraag is dan natuurlijk altijd, uh, zo'n doelpunt weet je over 20, 20 jaar nog te herinneren. Waar was jij op dat moment? <coughs> ja, ik uh, zat eigenlijk in het stadion uh, tot het uh, uh, nog een uh, minuut of 4, 5... Nog te gaan was. En uh, toen ben ik uh, even weggelopen. Want ik wilde van het verkeer af. En, uh, dus ik was niet in het stadion zelf uh, toen hij die doelpunt maakte. Dus de mooiste goal van de afgelopen jaren heb jij live gemist? Ja, ja. als je alles van tevoren weet. Ja, dan is dat wat makkelijker natuurlijk. Ja, ja, ja. Hey, maar ongetwijfeld heb je hem... etle uh, idioot, veel al op de tv teruggezien. Uh, beschrijf hem eens. Ja, het is. Uh, ik heb hem natuurlijk uh, achteraf uh, gezien en uh, ja, het wordt een lange bal uh, richting uh, het Engelse goal. En, uh, keeper Jo Hart uh, komt buiten de zesde meter en wil de bal wegkoppen, maar hij raakt hem niet echt goed. Hij gaat gewoon uh, recht de lucht in en slaat dan. Ziet dat wel en wacht het af. En uh, ja, hij maakt een, een ongelofelijke omhaal. En, uh, scoort van uh, een meter of dertig, ja. dat is uh, echt S fantastisch. Snap jij dat een spits dit doet, op dat moment, op de, die plek in het veld? Uh, nee, ja, dat doe ik niet, uh, maar hij doet uh, dingen die je niet uh, kan verwachten, gewoon. En hij voert het ook uit, uh, geweldig. Ja. Hoe, hoe waren de reacties in Zweden? Ja, zoals je net hoorde op, op dat, uh, commentaar, de commentaar van, van de Zweedse televisie of uh, radio of wat het was. Iedereen lacht erom en uh, het was gewoon iets uh, die je uh, waarschijnlijk nooit meer uh, te zien krijgt. Ja, qua genialiteit wordt hij vergeleken met de golven van Bast in de EK-finale van 88. Begrijp je dat? Ja, het is wel een andere type goal, maar uh, het is wel een goal die uh, jarenlang uh, zal uh, overpraten. En uh, het uh, gekke met het slaten is dat uh, dit, dit is niet de eerste keer dat hij zoiets uh, laat zien. Dus uh, het is gewoon een geweldige voetbal. Iedereen is in Zweden het erover eens. Deze man is niet meer uh, gek. Uh, is echt gewoon geniaal. Uh, hij, is, uh, hij is geniaal op uh, voetbal. Dat is uh, ongetwijfeld. En, uh, niemand heeft hem gek gevonden. Uh, hij heeft gekke dingen gedaan af en toe. Maar ja, dat hoort ook bij, bij zijn persoonlijkheid. En dat is uh, ook uh, een van de redenen dat hij, dat hij zo ver hebt uh, geschopt in de voetballerij. Wat, wat loopt inderdaad iedereen in Zweden gewoon op dit moment weg met Slatan Ibrahimovic? Of, of zijn er nog mensen die, die moeten er nog niet veel van hebben? Iedereen. Er zijn altijd mensen die iets tegen iemand heeft. En er zijn ook mensen die iets tegen Slatan hebben. Dus dat, dat is gewoon zo. Maar de meeste mensen vinden gewoon een fantastische voetballer... en een persoonlijkheid uh, die ze graag volgen. Ja. Nou, iedereen is in ieder geval lyrisch over deze goal van Slatan tegen Engeland. Luister even mee, Stefan, want de eerste poëzie is al geschreven. Het woord is aan Jan Mulder. Ode aan Slaton. Iedereen is het erover eens. Zlatan, die is niet goed snik. Hij heeft twaalf Bentleys en één garage. Dat kan niet, maar hij krijgt ze erin. Woensdagavond in Stockholm hing er een bal in het heelal. Een vliegende speld in de hooiberg. Slatan steekt zijn klauw uit. eens. Voor de tweede keer in deze maand dook een mens uit de damkring. En precies op het goede plekje landen, hè. Het plekje... 7,32 meter 32 breed, 2,44 meter 44 hoog in een net met een lat erop. Slaat dan. Hij maakt ze gekker dan Messi en Ronaldo samen. Slaat dan Ibrahimovic de krankzinnige middenvoor. Jan Mulder, ja, Stefan Petterson, landgenoot van Ibrahimovic. Dekt dit een beetje de lading? Sorry, ik hoor je niet. Nee, ik zei: dekt dit een beetje de lading? Ja, ja, ja zeker. Het ja. is dus, uh... Ja, iedereen loopt hier met een glimlach uh, op zijn gezicht. En uh, ja, ik ook. Dat is uh, geweldig. Goed om te horen. Uh, tot, tot slot, uh, Stefan, je, je praat toch uitstekend Nederlands. Wat, wat doe je tegenwoordig? Dankjewel. Ik, uh, ik ben nog steeds in het voetbalrij. Uh, ik uh, begeleid spelers uh, vanuit Zweden en ik probeer ze uh, de goede weg te vinden en de goede weg te weten hoe, hoe ze een goed carrière kunnen krijgen in het voetbalrij. En je hebt het dan, uh, Zlatan, gemerkt. Een, een beginnetje in Nederland wordt zeer gewaardeerd, uh, Stefan. Het wordt zeer gewaardeerd, ja. Ja, ja, ja. dus uh, uh, ja. Zlatan Ibrahimovic. Dus zijn carrière begonnen natuurlijk bij Ajax. En via Italië, Barcelona. Uiteindelijk uh, nu weer via Italië terechtgekomen bij Paris Saint-Germain. Een fenomeen is het. Stefan Pettersson, dankjewel. Graag gedaan. Zo meer over hockey in India. En we nemen een kijkje in Sochi. t uit 1988 van Womack en Womack. Flink wat hockeyers zullen de komende winter weer spelen in India. In de Hockey India League is daar een leuk extra zakcentje te verdienen. Bijvoorbeeld voor de doelman van het Nederlands elftal, Jaap Stokman. Zoals het er nu uitziet, is het een nieuwe, nieuwe profcompetitie. Die wordt daar georganiseerd. Uh, voor heel veel uh, buitenlandse en uh, Indi Indi Indiërs uh, zelf, uh, hockeyers... Uh, het begint uh, 5 januari en duurt tot, uh, tot 3 februari. Dus het is uh, ja, een maand echt uh, volle, volle competitie daar. Uh, en uh, er zijn uh, zes teams. En uh, yeah, je speelt eigenlijk uh, één wedstrijd thuis en één wedstrijd uit. Dus uh, yeah, je speelt ook door het hele land heen. Voor uh, volle stadions? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, India is eigenlijk nog een beetje. Uh, ja, het is een echt uh, groot hockeyland. En uh, ook voor ons, uh, als we daar spelen, zitten de stadions vaak, uh, vaak vol. Ja, helemaal met deze profcompetitie, de opzet, uh, zal denk ik ook wel elke wedstrijd uh, vol zitten. Ja. Je gaat erheen met meerdere Nederlanders. Uh, hoe worden jullie verdeeld over die teams? Ja, er is uh, eerst een veiling, die is 1 december. Dan, uh, dan komen alle, alle spelers die, uh, die aan de veiling meedoen, die worden één voor één, uh, worden ze eigenlijk uh, geveld, of niet. Uh, en dan uh, is het aan de teambazen uh, om uh, ja, of, of je te kiezen of, of, of jou niet uh, te kiezen. En uh, ja, hopelijk uh, word je door een van de teambazen je geveld. En uh, mag je meedoen. Maar de kans is dus groot dat je tegen je eigen teamgenoten eigenlijk kan? Uh, als ik geveld word, is die kans uh, 100%. Ja. Ja. Ja, dat is ook weer een nieuwe ervaring. Geveld worden, Jaap Stokman zei dat tegen Tom Lagerberg. Dat is uh, deze winter. Een aantal jaar geleden was er ook al zo'n initiatief. En toen speelde Balder Bomans een maand in India. Balder, goedenavond. Goedenavond. Ga je weer? Nee, helaas niet. Helaas nee, niet? Nee. Waarom helaas? Nee, ja, ja, dat is een fantastische ervaring. Ja, nee, ik had er graag, uh, graag mee heen gaan. Mijn, mijn die uh, geven me daar geen tijd voor deze keer. Vertel ons meer over die fantastische ervaring. Hoe is het om te hockeyen in India? Ja, dat is, uh, dat is één, groot, één grote pet. misschien uh, de mensen die al wat, uh, de hockey al wat langer volgen. Die weten dat in India vroeger een grote natie was op hockeygebied. En uh, die heeft natuurlijk in de jaren 70 veel wereldkampioenschappen gewonnen. Dus uh, die sport leeft daar onwijs. het de laatste paar jaar al wat minder is geworden. Maar als je daar een wedstrijd Pakistan India hebt bij de grens bij, bij, bij India, Pakistan in de buurt, dan zitten er gewoon volle stadion met, met 50.000 man. En dat gaat voor deze competitie denk ik ook wel een beetje En hoe gaat dat in zo'n werk? Je komt aan in India en dan? Ja, wat toen gebeurde is dat wij geselecteerd werden, dus ook over die teams. je zit gewoon in een teamplaats. Ja, die zijn er volgens mij iets meer buitenlanders, maar dan, je moet je voorstellen dat je dan met allemaal, allemaal Indiërs in een selectie zit. Dus er zullen ook heel veel jongens zitten die Punjabi spreken, dat is een regio in het noorden. En die dus helemaal geen Engels kunnen dus het wordt een beetje gebaren daar met naar elkaar. En dan, uh, ja, dan moet je het gewoon gaan doen, dat dus je met die jongens leren kennen en daarmee gaan hockey. En uh, dat zijn natuurlijk de meest fantastische tafereelen. Ik weet nog wel dat wij, uh, wij daar rondliepen en op een gegeven moment gingen we voor elke gingen we zitten bidden met elkaar. Maar toen dacht ik natuurlijk alleen maar, ja wij kunnen wel heel hard bidden, maar die andere team doet precies hetzelfde. Dus dat gaat natuurlijk helemaal niks uitmaken. <laughs> ja, ja, zo is het ook weer. Ja. ja. Hey, en vorig jaar was er natuurlijk ook al zo'n zo initiatief, toen liep dat stuk. Waarom? Uh, nee, dat, was, dat was die World Series hockey, een illegale competitie, zo wordt dat beschouwd door de FIA. Uh, die werd dus niet erkend. Dus dat is volgens mij toen niet doorgaan. En dit is volgens mij de, als het ware, legale variant. Deze wordt wel erkend. Uh, want deze is van de echte Indiase bond. Het komt omdat ze daar uh, ruzie hebben over twee bonden. Ja. En, en, hoe, en hoeveel denk jij dat er nu uiteindelijk heen gaan? En komen ze ook uit heel Europa dan? Uit Duitsland, ja, ik Engeland? Gehoord, ik heb gehoord, laatst ook gehoord dat er honderd spelers zijn ingeschreven internationaal. Dus er zijn Australië, Spanjaarden, Nederlanders, Engelsen, Duitsers. Alles op een naam. En eh, uh, er dus worden 60 buitenlanders geselecteerd over zes teams. Dus 10 buitenlanders per team. En dan ook nog eens in 15 Indiërs per team. Dus krijgen selecties van rond de vijfde man. En ik hoorde ook vandaag dat, dat het laatste team verkocht is. Want elk team heeft dus zeg maar is verkocht aan een bedrijf als het ware. Je moet daar natuurlijk uh, sponsoring voor neerleggen. En daarvan worden die spelers betaald. En dan geveld worden? Ja, dan Ja, dat is een fantastisch proces. Ja, ik hoor hier al ik hoor natuurlijk een beetje bedragen rond hoe iedereen al zogenaamd in die veiling zou liggen. Ik weet niet of het waar is, maar uh, ik denk dat ze een leuk zakcentje kunnen verdienen. Maar als ik hun was, zou ik vooral genieten van de ervaring en het uh, spelen van een stadion met 20.000 gekke dus ...waarbij je waarschijnlijk als je een keer scoort niet eens meer zonder politiebegeleiding het veld op kan, dat is veel leuker. Ja, die, die ervaring, maar toch dat zakcentje. Hoe, aan wat moeten we dan denken? Ja, volgens mij liggen ze allemaal in tussen uh, rond de 15.000 of 15.000 euro. En uh, die, ik, hoe, ik, hoe ik het heb begrepen, maar vind ik vind me er niet op vast, is dat je dan een bieding, uh, bieding krijgt. Maar stel voor dat die teams uh, 20.000 euro voor een speler bieden, of 20.000 dollar is het dan. Ja, dan kan dat natuurlijk door omhoog, afhankelijk van hoe uh, erg hoe die speler in trek is. Ja, ja. Nou, in ieder geval een fantastische ervaring. Je vertelt er nog altijd met veel enthousiasme over. Uh, Balder, dankjewel. Geen probleem. En, uh, uh, we gaan afwachten hoe het allemaal de spelers gaat bevolen ja. straks in India. gaan het mooi volgen, dankjewel. Zeker, zeker. En over geld gesproken, de Nederlandse Basketbalbond probeert zo'n financiële wanbeleid recht te breien over de rug van het nationale team. Dat vinden de spelers van Oranje. Nou ja, u begrijpt het, ze zijn zeer, zeer boos. Wat is er aan de hand? De Basketbalbond heeft een financieel probleem. Martijn uh, Rengeling is verantwoordelijk bestuurslid van de Nederlandse Basketbalbond en verwoordt het als volgt. De afgelopen twee jaar heeft de Nederlandse Basketbalbond een klein verlies geleden. En dat moet goed gemaakt worden. Dat is enerzijds. En anderzijds is dat uh, de budgetten voor het Nederlands herenteam verder teruglopen. Omdat wij niet meedoen aan uh, uh, kansrijke medailleopties bij de Olympische Spelen. En dus de uh, bijdrage van het NOC en de wordt teruggeschroefd. Het bestuur stelt voor te kiezen voor damesbasketbal, voor jeugdbasketbal en voor de rolstoelbasketbalprogramma's. Waar overigens wel een forse bijdrage van het NOC en de ZF in zit. Kees Akerboom junior is al jaren international. Kees, goedenavond. Goedenavond. Het geld is op bij de bond, moet ergens vandaan komen en jullie zijn boos. Ja, dat klopt. Um, um, ik heb die begroting ingezien met een aantal anderen van het team. Um, daaruit kloppen uh, in onze ogen een aantal dingen niet. En uh, daar hebben wij natuurlijk een aantal vragen over aan de heer re Rengeling voornamelijk. En uh, ja, daarnaast uh, zijn we het gewoon niet eens met de beslissing die zij willen nemen. Wat kun je er tegen doen? Wat kun je tegen doen? Nou, wij uh, proberen op dit moment een uh, brief samen te stellen... die wij bij de Algemene Ledenvergadering uh, voor willen leggen. Die, uh, die gaan uh, stemmen over het feit of dit, uh, deze, bes deze beslissing doorgaat of niet. En uh, daar hopen wij uh, ja, een soort van invloed op te krijgen. Ja, want het, inderdaad, het plan is er nog niet doorheen. De Algemene Ledenvergadering moet er nog mee instemmen. Maar dat ja. geld moet toch ergens vandaan komen. Heb jij een idee? Ja, dat klopt. Uh, maar ook deze beslissing uh, die is eigenlijk al te vroeg genomen... omdat het uh, NFC NSF helemaal nog geen besluit heeft gemaakt... over hoeveel geld uh, naar het bassoorbond uh, gaat dit jaar of het komende jaar. Uh, daarom vind ik dit besluit ook heel raar genomen. Omdat het, ja, het is helemaal nog niet duidelijk is hoeveel er naar ons toe zal gaan. Uh, het is dus een voorbarig uh, besluit en uh, wij zijn overigens als enige afgelopen zomer wel binnen het budget gebleven wat uh, we hebben gekregen van de MBB. Dus uh, daarom vinden we het ook niet eerlijk uh, hoe het besluit tot stand is gekomen. Maar stel nou dat de ledenvergadering er toch mee instemt. Wat dan? Ja, uh, ja dan uh, zal het besluit uh, misschien toch doorgaan. Uh, er is een uh, plan van de MBB dat ligt nu op tafel. Uh, dat houdt in uh, uh, uh, verhoging van de contributie van alle leden om zo weer geld binnen te krijgen, om dan binnen drie jaar weer liquide te worden, zoals het zo mooi heet. Um, ik denk niet dat de algemene leden daarvoor uh, gaan stemmen. Dus uh, ja, het, het laatste woord is er in ieder geval nog niet over gesproken. Ja, maar uh, zijn er dan bijvoorbeeld internationals die overwegen te stoppen? Um, nou ja, je wordt gedwongen om te stoppen op deze manier natuurlijk, als die beslissing wordt genomen. En uh, ik speel zelf ook voor het team en ik kom uh, heel graag voor mijn eigen land uit. En het is gewoon altijd een kippenvel moment als je het Wilhelmus hoort voordat de wedstrijd begint. En nu uh, wordt dat gewoon ontnomen door in onze ogen uh, slechte beslissingen van het bestuur. Ja, want voor alle duidelijkheid, jullie worden dan niet meer ingeschreven in allerlei competities. En uh, helemaal terug bij af met de nationale ploegen. Ja, dat klopt. Uh, kijk, het is wel zo dat we natuurlijk heel veel moeite hebben om, uh, om te presteren. Omdat wij gewoon qua niveau uh, ja, net te kort schieten op uh, internationaal niveau. Uh, maar daarentegen is het wel een uh, uithangbord voor de sport in Nederland. En uh, vooral jonge jongens die afgelopen jaren wel goed gepresteerd hebben... die worden daar nu ook ineens de dupe van. En ik wil gewoon, uh, met name voor de sport, uh, wil ik mij daarvoor inzetten... om te proberen die beslissing terug te draaien. Vind je trouwens dat het bestuur moet opstappen? Um, nou, ik wil eerst gewoon uh, overleg met het bestuur en uh, kijken of we er samen uit kunnen komen. Um, kijk, en daarnaast, uh, mocht dat niet gebeuren, dan, uh, ja, dan hoop ik dat ze opstappen en dat de beslissing alsnog uh, teruggedraaid wordt. Maar hoe groot acht jij de kans dat jullie eruit gaan komen? Ja, dat is nu de vraag. Uh, volgens mij is er wel uh, net contact opgenomen om een gesprek te voeren, nog voor de algemene ledenvergadering. Dus uh, dat is in ieder geval positief en uh, ja, we zullen zien wat daaruit gaat komen. Kees Akerboom junior, dankjewel en uh, ja, sterkte met deze situatie. Ja, dankjewel. beperken tot die twee dagen en niet de hele week. Weekend Live in 1979 van The Golden Earring. De komende twee winters staan voor de schaatsers, snowboarders en bobslayers... in het teken van kwalificatie voor de Olympische Spelen. In het Russische Sochi wordt er hard gewerkt aan de accommodaties. Voor Nederland is de schaatsbaan het epicentrum tijdens de Spelen. En verslaggever Erik van Dijk was er de afgelopen dagen. Erik, goedenavond. Goedenavond. Hoe ziet het eruit daar in Sochi? Ja, het is een soort wonderlijke grote bouwput... waar al heel veel mooie dingen... ...naar boven komen. De stadions zijn bijna allemaal af. Er is een, uh, een heel mooi olympic park gebouwd aan de zee. Dus uh, naast Palmen en, uh, en de mooie kustlijn... ...zie je daar een prachtig olympisch stadion verschijnen. Uh, twee ijshockeystadions. Allemaal futuristisch gebouwd, vlak naast een olympisch dorp. En uh, die prachtige olympische ijsarena... ...waar straks Nederlandse schaters hun medailles op kunnen winnen... ...is ook al uh, bijna helemaal af. Het ziet er prachtig uit. En dan te bedenken dat daar uh, ja, drie jaar geleden eigenlijk nog niks was. Gewoon een, uh, een bijna een moeras. En, en in no time is hier een, een, een prachtig park uit de grond gestampt. Maar het houdt wel, uh, wel in dat, dat ja, waar je rijdt, overal rijden, vrachtauto's met spullen, betonwagens, kranen. Het is, uh, eigenlijk is het van zee tot aan de bergen uh, één grote bouwput nog. En de stadions zijn klaar, maar uh, daaromheen moet nog wel wat gebeuren. Wij zijn vooral in de schaatsbaan geïnteresseerd, Erik. Met Nederlandse inbrengen? Ja, zeker. Bertus Butter, een Nederlandse oud-ijsmeester... die uh, ontwikkelaar is geworden van schaatsbanen... met name in het uh, oosten van, uh, van Europa en zelfs in uh, Kazachstan, Hij heeft een wat imposante ijspaleis neergezet in Coloma... en bijvoorbeeld in Astana. En uh, hij is nu ook betrokken bij, uh, bij dit ijspaleis... want dat is dus een imposant gebouw, heel groot, mooi ovaal... En het was de bedoeling dat daar een, uh, een ijsvloertje in kwam te liggen, zoals Bertus Butter mij vertelde. En hij zei, daar wilde ik eigenlijk mee meewerken. Um, en toen hebben ze hem nog een keer gebeld uh, of, ze, of hij het nog niet uh, wel wilde doen. En toen heeft hij het eigenlijk gezegd, goed, als er een permanente vloer in komt, een echte goede ijsbaan en ik krijg de vrije hand, dan uh, ga ik het doen. En dat heeft hij gedaan. En het is echt een, uh, het is echt een kunstwerkje geworden, zoals ze van... Net als we het gewend zijn. Uh, ik ken al uh, twee of drie van zijn banen en het is allemaal uh, prachtig verzorgd. Het is uh, uh, aan de binnenkant veel marmer uh, in de ontvangshallen en in de, de, in de gangen en de kleedkamers. Het is allemaal uh, groots en, en veel marmer. En uh, de baan zelf ziet er ook echt prachtig uit. Het licht valt uh, heel mooi, een uh, futuristisch dak aan de binnenkant uh, zelf ontwikkeld. Het is allemaal uh, ja, echt prachtig uh, geregeld. Bertes Butter, de man achter de baan in Sortie, en hij verwacht hele snelle tijden daar. Ik denk dat het uh, uh, behoorlijk snel kan gaan, omdat eigenlijk alles rond is. En de lucht wil dan ook meelopen, dat het als een cycloon werkt. Cycloontje. En uh, ja, hij is ontzettend vlak. Rond en vlak, waarom is dat zo belangrijk, Erik? Nou, ja, dat is eigenlijk allemaal voor goede tijden en alles in dienst van de schaaf. hij heeft een hele eigen filosofie over hoe je met akoestiek moet omgaan... hoe je met, met, met luchtafvoer en luchtstroom moet omgaan. Daar heeft hij een dak voor ontwikkeld dat daarbij helpt. De luchtstroom gaat eigenlijk een beetje mee. schaaf gaat sneller dan de wind, maar uh, je hebt wat minder wind tegen dan op normale banen. En uh, die vlakke ijsvloer... Dat is zo belangrijk, want misschien kun je nog wel herinneren... dat in Vancouver er wat bobbeltjes op de ijs kwamen... en uh, dat er zoveel gedoe was om het ijs daar goed te krijgen. Als je de baan helemaal vlak hebt... en de, ijs, de, de, de buizen waar het ijs, de, de koelbuizen uh, goed bij elkaar krijgt... op de juiste afstand, allemaal op de gelijke afstand van de ondervloer... dan kun je het ijs uh, tot in de details uh, goed controleren. Dan kun je het ijs tot in de details goed controleren. En dat is... Eigenlijk uh, uh, het geheim van een perfecte ijstoer volgens uh, Butten. Ik hoor je over de schaatsbaan, over het stadion. Hoe is de situatie in de bergen? Ja, het, het loopt een weg naar boven, dan sta je continu in de het, uh, het, het, het gebied is zo gesitueerd: je hebt een kustlijn. Dat die hele kustlijn, ongeveer 140 kilometer lang, is zo'n beetje sortie. Er is een dorpje sortie. En daar 25 kilometer vandaan ligt uh, Adler. Dat is een klein plaatsje. Daar ligt dat prachtige Olympische Park aan zee. En daar vandaan uh, uh, gaan allerlei wegen naar boven. Er, is, er was één klein weggetje, dat is nu een, uh, een snelweg aan het worden. Daarnaast ligt een, uh, een hele grote uh, uh, ja, treinrails. Uh, en, en, en dat wordt ook nu allemaal nog gebouwd met tunnels en dergelijke. En, uh, en dat is ongeveer 40 kilometer, 50 kilometer de berg in. En dat is gewoon ja, één bouwput naar boven met alleen maar vrachtauto's. En overal worden hotels gebouwd. Want je moet nagaan, daar was dus helemaal niets. Er was daar, daar, een, kleine, een klein weggetje, wat kleine, een paar huisjes. En, en nu staat daar een, een ongelofelijk uh, skipark. Dus is een skigebied uit de grote stand in, in, uh, in Notime. En, uh, en, en dat voelt heel erg uh, Walt Disney-achtig aan. Zo'n soort ambiance heeft het allemaal. Groen nieuwe hotels. De helft wordt hier gebruik, ja, je gebruikt, maar sommige draaien al. En wat ook al volledig draait, dat zijn uh, alle venues zoals de Bobbaan. Zoals uh, de skischans die al klaar ligt. En, en ook de Alpine zijn al, uh, zijn al uh, bereid. Er ligt nu nog geen sneeuw, maar goed, dan zijn ze al nog voorbereid. Dus uh, er kan al afgedaald worden zo dadelijk. En, uh, en volop uh, getraind en geoefend worden. Verslaggever Erik van Dijk, dankjewel. Nog anderhalf jaar dus tot Sochi. Kjeld Nuis was vorig jaar de meest regelmatige schaatser over alle verreden wereldbekerwedstrijden. Morgen begint hij in 10.30 aan een nieuw wereldbekerseizoen. En naast schaatsliefhebber is Nuis ook muziekliefhebber. Net als onze verslaggever Steven Dalebout. Wat een interview had moeten worden, liep uit op een muzikale luistersessie. Ja, hoe vet is dit dan? Is toch cool? Dit is van uh, Tonight. Dat is een uh, project van uh, Hudson Mohawk en Lunis. Yeah. En twee gruwelijke DJ's. En die. Uh, ja, dit is trap music. En dat vind ik echt uh, een van de vetste muziekstijlen die er zijn. <middels> een vriend van mij maakt het ook. Hij is Tenminste, die is DJ. Die is DJ. Die kan zelf ook goed draaien. Jungle yeah. Django heet die. En dat is echt. Uh, ja. Gewoon een baas. <laughs> ja. ja, het zijn wel twee, twee uiterste werelden, hè? Ja, het zijn wel twee uiterste werelden. Alleen uh, als, ik thuis, als ik thuis met vrienden ben, dan, uh, dan is het ook gewoon. En elke keer komt hij weer met iets nieuws. Weet je. Ja, dat is gewoon ja. superleuk. leuk. Eh, moet je dit weer zo horen. denk ik, wauw, dit is, ja. dit is echt gaaf. En uh, ja, dan is het leuk om daar ook even naar te luisteren en even de tijd voor te nemen. Ja. Ja. En dan neem je ook wat van die invloeden mee naar, naar, naar de, de ijshal, waar normaal alleen uh, dweilorkesten staan. Zag ik jou ook op een gegeven moment de beweging van de DJ Paul Kalkrennen maken? Die met zijn zo naar beneden ja. gaat. Hè? Dat was een stukje uit film. Ja. ja, Dat vind ik ook mooie muziek hoor, Paul Kalkrennen. Dat vind ik ook vet. En wat, hoe ben je eigenlijk in je hoofd? Leg altijd eens uit. Je komt altijd op de baan, kun je altijd een beetje zo. Nou, over als een stoere gast ja. die uh, zichzelf goed kan oppeppen voor, uh, voor die afstanden. Ja. Maar ik ben stiekem ook wel een beetje zenuwachtig hoor. Ja. En af, en toe, ja af en toe moet. Uh, dat vraag ik ook wel aan Jacco Dat vroeg ik zelf wel goed aan. Of ik, uh, of ik er goed uh, bij ben met mijn hoofd, Vraag je dan. En uh, als dat niet zo is, dan durf ik dat ook wel eerlijk te zeggen. Want dan ben je te zenuwachtig? Ja. ja. ja te zenuwachtig dan. Uh, als ik me zo heel erg focus zeg maar. En ik moet gewoon. Uh, als ik echt een goede race rijd, dan, uh, dan moet ik gewoon uh, lekker losgaan. En dan rij ik wel hard. Uh -huh. En niet uh, dat ik aan alle technische dingen denk waar ik die week aan heb gedacht. of die uh, periode daarvoor. Want dan wordt het een hele statische en. Uh, ja, eigenlijk gewoon geen goede race. Nee. Maar dus. wat, wat, wat denk jij als, jij, als je Tialf binnenkomt lopen. Dan was het afgelopen weekend was het niet vol ja. natuurlijk. maar soms kan Tialf kolken. dan kom jij uit je soort van kokon. Uh, ja. Je begint altijd te lachen, want het volgende nummer ja, uh, van Paul Kalkbrenger. Ja, deze is ook lekker. <laughs> maar uh, nee, als ik het stadion binnenkom. dan. Uh, dan denk ik, nou, nu mag ik los. Ja. En als ik dat ook voel zo voel uh, van binnen, dan, dan, dan, gaat dat ook, uh, dan, dan komt dat meestal wel goed. Ja, ja. Dus dat, die kolkende massa, dat vind jij wel... Ja, dat vind ik wel leuk, ja hoor. En top. sowieso, als, als er zenuwen zijn en ik sta aan de start... Mm -hmm. en ze, ze, ze roepen je naam, zeg maar, dan denk je, oké, één keer, één keer blazen... en dan, uh, dan, uh, dan uh, mag je van start en dan, ja. gaat, dan, dat, dan, dan, gaat, dan gaat het goed. Zal ik er eentje uitzoeken? Ja, prima. Jouw favoriet? Ja. Ja, die, dit is die van dat dansje, man. Dit is die van dat ja. dansje. Ja, heerlijk. <laughs> dit is toch mooi? staat hier nu vijver. Ja. Nee, dat... was is dat deze? Ja, wel, hè? Ja, maar ik weet niet of hij vijver staat, maar hij, ja, hij gaat je ontsnappen, dit, zeg maar. Voor hij... mensen die luisteren, die denken, waar gaat het over? Dit is die film waar Paul Kalkman ja. in speelt, waar hij zelf de hoofdrol in heeft. Hij is, uh... Hij is een overdose drugs gehad, hij is een beetje gek geworden. En hier... Hij is zichzelf opgesloten in zijn kamer en uh, ja. De... Ja, dat is deze, dit was deze plaat. Ja. En ze staan aan zijn deur te trekken en daar heeft hij een, een stoel onder gezet om de krik dat ze niet ja. binnenkomen. En hij staat naar zijn eigen nieuwe album te luisteren. Ja. En uh, hij zit lekker in zichzelf los te gaan. In ja. ieder geval. Als je naar nou luistert, ik kan me ook voorstellen dat. dat maar moet jij zeggen, als je duizend meter rijdt, ja. uh, of, ja, kortere afstand dan de 1500, de 500 of de 1000? Voelt het zo, zo opgejaagd? Ja, dat voelt wel opgejaagd. Zoals ja. deze muziek? Ja, dit is wel een beetje opgejaagd. Kijk, in een duizend kom, komt er bij mij al iets meer souplesse bij kijken. Weet je, dan gaat toch dat handje op je rug. Mm -hmm. En dan heb je een, ja, een schoen heb je erin zitten. Of een flow, hoe je dat dan ook wil noemen. Ja. En 500 meter voelt gewoon, ja, het is klaar. Nou, dan wacht ik eindelijk, moet Ik moet nu het nummer beginnen. Kijk, en dan word je gewoon, je wordt gewoon opgejaagd. Alles, alles, je moet fucking vroeg raken. Je moet... En ja, dat is toch wel even. als je geen pure sprinter bent, geen 500 meter man, dan uh, kan je natuurlijk niet oordelen hoe zij dat voelen. Maar ja, dan ga je nu gewoon volle bak. Ja, ja. Voelt wel een beetje zo. Ik heb nooit heel echt heel ver vooruit gekeken, vooral toen ik heel klein was. Ja. Toen had ik altijd dit wel gedroomd en gehoopt. Toen zei wil... je, ja, ik, ik wil topschaatser worden. Ja, dat heb ik echt, echt altijd gewild. Ja. En uh, nou ja, dat is in ieder geval gelukt, alleen uh, ik heb nog een hele lange weg voor me. Mm -hmm. En daar wil ik niks in uh, rushen of zo. Kijk, als, ik vind als je wereldkampioen uh, kan worden, dan, dan, dan, dan ga ik... Ik doe er ook alles aan, elke dag. En uh, nou, ik werd het afgelopen jaar en het jaar daarvoor twee keer tweede. Mm -hmm. En uh, dat was ook heel mooi. Alleen winnen is een gevoel dat... Uh, ja, daar doe je het voor. Ja. En... Uh, ja, ik rijd tegen jongens die... Uh, ik heb het twee keer verloren van iemand die... Uh, 30 is. Ja. <laughs> ja, dan ben je acht grotos, jaar jonger en dan denk grotos. ik, ja precies, maar ook uh, Davis of een, uh, een uh, Scobre ja. die dan al wat ouder zijn. En ja, dat zie ik alleen maar zo van, oh, ik, uh, ik heb nog een lange tijd om, uh, om, om, om, om goede tijden te rijden en om alles uit mezelf te halen. Geldnuis in de reportage van Steven Dalebout en we blijven bij schaatsen. Bart Veldkamp gaat aan de slag bij de Belgische schaatsploeg. De oud-Olympisch kampioen gaat trainer Jelle Spruit ondersteunen... richting de Spelen van 2014 in Sochi. Bart, goedenavond. Goedenavond. En uh, van harte met uh, deze nieuwe functie? Ja, ja, dank je. Wat wordt uh, je precieze taak daar? Uh, nou, ja, technisch, technisch adviseur eigenlijk. Een beetje op technisch en tactisch gebied. Maar is er een beetje talent in, in België? Nou ja, Bart Swinks, uh, toevallig dezelfde naam. Uh, die, uh, die rijdt zeker goed. Die rijdt eigenlijk uh, regelmatig top 10 in de World Cups. En uh, zelfs ook op de snel 5 kilometer, als op de 5-10 kilometer. Ja. Uh, zeker iemand uh, die is nog jong, 21 jaar, die uh, in Sochi uh, ja, misschien wel voor verrassing kan gaan zorgen. Ja. Hey, en, en over uh, hoe, hoe vaak ga je dat doen? Is dat, is dat uh, met periodes of is dat uh, fulltime? Ja, nee, dat is echt met periodes. Een beetje op consultancybasis. Uh, we zijn vorige weekend uh, pas begonnen. Uh, Ik weet nog niet hoe ze met het budget zaten. Ik heb ze nu uh, twee, drie keer gezien en ja, morgen is pas de vierdag. Dus we beginnen net, maar het is een traject wat, wat verder kijkt dan uh, alleen maar uh, komend weekend. Jullie halen, ja jullie zeg ik maar gelijk dan, de Belgen die halen de talenten vooral uit het inlineskate. Uh, eigenlijk op een andere manier dan, dan wij als Nederlanders. Ja, precies. Ja, ze hebben daar geen 400 meter baan in, de, in België. Ja, alles wat daar een beetje in een schaatshouding zit, dat, uh, dat doet dat voor buurtjes. Ja. Nou dan was je tot april assistent bij de TVM-ploeg. Uh, heeft er geen Nederlandse ploeg naar je gehengeld? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ik ben er ook, uh, ook niet echt mee bezig geweest of zo, omdat we uh, het achterhalen. Ik wilde zelf echt positioneren als consultant. En uh, ja, ik ben nu ook druk bezig uh, met een ijshockeyclub in Zwitserland. En dan dit dan ook uh, met, uh, met de bel. Veldkamp en ijshockey? Ja, nou, dat toevallig ook nog, ja. ja die moet ook schaatsen. Ja, ja, maar zijn iets andere soorten van schaatsen. Iets anders, maar uiteindelijk het voortbewegen op ijs uh, doe je nog steeds hetzelfde. Of nou op status uh, van ijshockey of van uh, lange baan en nou ben je natuurlijk daar in België als een grote manier binnengehaald, hè? Ik bedoel, Je bent nog steeds de man die daar de eerste schaatsplak uh, voor België binnenharkte. Ja, ja nou, ik vond mijn gevoel dat het niet harken toen ik het haalde. Maar, uh, <laughs> ja. Nee, maar ja, dat ja, is natuurlijk alweer een tijdje geleden en uh, ja, Bart Swinks die rijdt inmiddels uh, al mijn tijden uh, uit de boeken. Dus uh, ja, het zou natuurlijk wel schitterend zijn als er een uh, ras echte Belg uh, iets kan gaan doen. En hij heeft zeker de potentie, wat ik net zei, 21 jaar. En ja, hij kijkt niet naar Sochi, maar ook vooral de, de volgende speler. Oké, okay, het wordt in ieder geval een mooie uitdaging voor je. Bart Veldkamp aan de slag bij de Belgische Schaatsbond. Dank je wel. Jo. Zo meteen gaan we het hebben over rugby. En met name een paar opvallende dames... die proberen een plekje te verwerven in de Nederlandse vrouwen rugbyploeg. We zijn benieuwd. Michael McDonald uit de jaren 80, de oude liedzanger van de Doobies... en Sweet Freedom. Rugby Sevens is vanaf 2016 olympisch voor mannen en vrouwen... De Nederlandse Rugbybond ziet daar mogelijkheden. Een vrouwenploeg naar Rio, dat moet kunnen. Maar dan kan het Nederlands team nog wel wat versterking gebruiken. En daarvoor zoekt de Rugbybond ook bij erkende topsporters uit andere sporten. Vrouwen met olympische ervaring. Vandaag kwamen er twee meetrainen in Amsterdam. Edith Bos, die we natuurlijk kennen als Judoka, en Jolande Keizer, de oud-meerkamster. Een opmerkelijk tafereel vanmiddag in Amsterdam-West. Een oud-meerkamster en een topjudoka arriveren op het Nationaal Rugbycentrum... voor de aftrap van wellicht een nieuwe carrière. Ja, dit is leuk. Ja, ik vind het onwijs leuk. Dit is rugby, ja. Het is echt een nieuwe uitdaging. Gewoon een keertje proberen. Judoka Edith Bos en ex-zevenkampster Jolanda Keijzer... zetten hun eerste stappen op het drassige veld van de nationale selectie. Toen ik gebeld werd, dacht ik, uh, uh, wat? Rugby? Hoezo? Hey, up, hey, en ook voor de bondscoach is het een aparte gewaarwording. Yeah. Nice to meet you. Het is in ieder geval voor nu zeg maar, een goede training. Uh, omdat ik totaal nog niet weet wat ik ga doen, uh, wil ik dit wel gaan proberen. Serieus proberen. En dan uh, ja, moeten we zien maar het schipstrand. En dan moet je zien waar het schipstrand is. We gaan kijken. Je moet to try scoren try. Dus we throw je in de deep end, ja. Yeah? Oké, okay, wat? Goed. Right. <laughs> Welke judo skills kun je hier nog goed gebruiken? <laughs> lekker er tegenin, uh, hard vastpakken, vasthouden, erin uh, lopen, lekker met je schouder en uh, ja, echt het tackelen. Ga maar lekker aan iemand hangen, probeer iemand naar beneden te krijgen. Maar ook het doorlopen als iemand jou probeert te tackelen. <middels> Met judo ben je heel erg gefocust uh, op jezelf en op je tegenstander en op je worp. En nu gaan ineens mensen achter je roepen. Ja, diep rechts gooien. En dat je echt denkt van: wow, wow, wow, wow. Maar goed, we zouden dit dus zomaar eens dus heel serieus kunnen gaan nemen. Nou, en we gaan niet op de zaken vooruit lopen. We gaan rustig beginnen. We doen een klein stapje. Ook al willen topsporters dus hele grote stappen maken, we beginnen rustig. Nou, ik sta niet hier op het veld met het idee van Rio in mijn hoofd. Uh, ik sta hier op het veld omdat ik het gewoon een leuk spelletje vind. En dat ik het, uh, een leuke groep vind, waar hard getraind wordt. En dat past mij gewoon wel. En dan ik ga je afhouden. en jij probeert mij tegen te zo. houden zo. Zeg maar. en, dan, en, en, dan en dan kan, kan jij nog net en daarom heb je maar één hand. Ja, gewoon weg doen. Maar zo we. En we morgen bespreking. Dus morgen gaan we even om de tafel met de bond en met nog wat andere mensen die, die het ook leuk vinden, en die ook uit een andere sport komen. En dan gaan we kijken of we een soort van fast track kunnen maken waarin we snel op een hoog niveau kunnen komen. Dan gaan we proberen om dat uh, te doen. En nu, en nu. Maar ik zie het aan je ogen. Op naar Rio, hè? Ik zeg niks. No, geen nou, daar zeg ik dan geen commentaar op. Is dat wat? Edith hey, Bos, oud Yudoka en Anja Keizer. oud-meerkampster, dromend van Rio bij de Rugby Sevens. Mijn reportage was dat van Matthijs Weststraten. Na het weekend is het echt afgelopen wat betreft het tennisjaar. Morgen begint in Praag de Davis Cup finale tussen Tsjechië en Spanje. Gaan we even over, over, naar vooruit kijken met Marcello Mesker. Marcello, goedenavond. Goedenavond. Ja, Rafael Nadel doet natuurlijk niet mee bij de, bij de Spanjaarden. Is nog geblesseerd. Uh, betekent dat dat Tsjechië nu favoriet is? Nou, uh, favoriet, uh, licht favoriet zou ik zeggen. En vooral ook omdat ze thuis spelen in Praag. En dat is natuurlijk wel ja, met zo'n 13.000, 14 14.000 toeschouwers een uh, enorme steun. Want ja, op papier is het, is het een team dat, dat behoorlijk aan elkaar gewaagd is. Uh, Berdy, uh, nummer 6 van de wereld. David Ferrer van Spanje, nummer 5. Uh, Stepanek, uh, 37. Almagro, net een stukje hoger. Dus het zijn alle vier, uh, vier topspelers. Um, je hebt een dubbel. Dat is altijd de sleutel in zo'n Davis Cup duel. Nou, die zullen denk ik, Stepanek en Berdy gaan spelen. Want je weet het nooit, dat mag altijd nog wel weer veranderen. En Spanje die hebben daar een team... Wat, wat weliswaar de ATP Tour Finals won. Graai en Mark Lopez. Helemaal niet van die grote namen. Die wonnen dus het meest prestigieuze toernooi. Alleen, eh, of ze in zo'n Davis Cup finale kunnen vlammen... Dat, dat vraag ik me af. Dus ik zou zeggen, eh, Tsjechië, eh, licht favoriet. En misschien ook nog een beetje indoor op hardcourt... Absoluut. Uh, als je thuis speelt mag je de eigen maankeuze maken. Nou, uh, de Tsjechen schijnen er een, uh, een supersnelle ondergrond uh, uh, te hebben neergelegd. Nou, uh, we weten dat Spanja natuurlijk graag op krevel spelen. Ferrer kan ook indoor uit de voeten. Die kan op alle banen uit de voeten. Maar is toch op krevel sterker. Almagro... Zo zei Berdig in de persconferentie... Almagro is de zwakke schakel in het Spaanse Davis Cup-team. Dat vind ik trouwens wel gedurfd om dat zo te zeggen. En ook niet zo heel aardig. Maar er zit nog wel een beetje een staartje. Uh, hey, uh, hebben die twee met elkaar, die speelden bij de Australian Open. En toen gingen ze uh, heel onvriendelijk van de baan af... zonder de hand te schudden. Want Almagro zou Berdig op het hoofd hebben gemikt... hem op het lijf hebben geraakt in een wedstrijd daar. En Berdig werd daar heel erg link. Dus die... Die hebben nog een, uh, een akkefietje, dus ik ben benieuwd hoe dat straks gaat... als die uh, morgen in de tweede partij tegen elkaar spelen. Want er is inmiddels dus al gelood: Berdig tegen Almagro, en we beginnen met... Stepanek uh, tegen David Ferrer. Oké. Okay. Eh, nou, is het winnen van een Davis' Cup ook voor spelers zo belangrijk? Hè? Completeert het de carrière? Ja, absoluut, absoluut. Uh, je hebt de vier Grand Slam toernooien, uh, je hebt de ATP uh, World Tour finals... Uh, en je hebt de Davis Cup, dat, dat zijn toch wel de allergrootste dingen. En dan zou ik zeggen, Davis Cup is nog wat groter dan de ATP World Tour Finals. Iedereen wil een keer die Davis Cup gewonnen hebben. Uh, uh, arme Roger Federer heeft alles gewonnen, behalve de Davis Cup. Ferrer en Almago hebben hem alles gewonnen, maar Ferrer zegt, ja, mijn jaar zou helemaal perfect zijn. Hij heeft zeven toernooien gewonnen, uh, het meest van alle uh, tennissers uh, dit jaar. Maar ja, die Davis Cup zou toch wel uh, kerst op de taart zijn. En dit jaar helemaal want het is de honderdste Davis Cup finale. Dus zo lang uh, speelt deze internationale landenwedstrijd ook al. En het is trouwens nog heel bijzonder. Want voor Tsjechië kan het behalve die honderdste wedstrijd zijn die ze, die ze dan zouden winnen. En de tweede keer dat ze Davis Cup winnen. Ook nog binnen twee weken dat uh, de landenwedstrijd naar de vrouwen en de mannen gaat. Want een paar weken terug won Tsjechië de Fed Cup finale. Ook in de eigen arena in Praag. Nu op diezelfde bodem, in hetzelfde stadion, spelen de mannen hun Davis Cup. Dus ja, het lijkt wel of het, het ja, toch een beetje de kant van Tsjechië op moet vallen. En verwacht je nog echt extra toeters en bellen rond die 100ste Davis Cup finale? Nou, daar zullen heel wat uh, feestjes gevierd worden, denk ik. Maar vooral door de bobo's. Oké, okay, we wachten <laughs> af hoe het allemaal gaat. Maar uh, de komende drie dagen dus in Praag de Davis Cup finale tussen Tsjechië en Spanje. Marcelo Mesker, dankjewel.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 De bokstel op zijn de ledder uitgebracht in de jaren 70 en in de jaren 80. Morgen wordt er dus gezaagd om de wereldbeker in Tielf. En Sven Kramer is bij de loting voor de eerste wereldbekerwedstrijd... op de 5000 meter gekoppeld aan de noor harvard Bukkel. Het is de laatste rit op het programma van de openingsdag in Heerenveen. Daarvoor komt Jan Blokkenhuis in actie. Hij rijdt tegen zijn landgenoot Jorrit Bergsma. En Bob de Jong neemt het op tegen de Amerikaan Emery Lehman. En dan wat voetbalberichten, Bayern München heeft het beste financiële resultaat in de historie van de club geboekt. De veelvoudige Duitse kampioen boekte in het afgelopen seizoen een netto winst van ruim 11 miljoen euro. De omzet bedroeg 332 miljoen euro. Het gaat dus uitstekend met Bayern München daar. En Barcelona moet het zeker een maand doen zonder Alexis Sanchez. De Chileense aanvaller die dit seizoen pas één keer scoorde voor Barça heeft gisteren in de verloren oefenwedstrijd tegen Servië een fikse enkelblessure opgelopen. Sanchez verrekte de banden van zijn rechterenkel, zo maakte de medische staf van Barcelona vandaag naar onderzoek bekend. En daarmee komen we het einde van deze uitzending van Langs de lijn. Morgenavond zijn we dan natuurlijk weer om 10 uur met veel schaatsen om de wereldbeker vanuit Heerenveen. Verder ook voetbal, de topper in de Jupiler League tussen Dordrecht en MVV. En we kijken ook vooruit naar de topper in de Eredivisie van komende zondag tussen FC Utrecht en FC Twente. Dat is allemaal morgenavond om 10 uur, zo meteen op deze zender. De radiozender van het afgelopen jaar met het Oog op Morgen. En dat wordt vanavond gepresenteerd door Chris Keijne. Dank voor het luisteren en nog een zeer prettig avond. Tony Award voor 2012 gaat naar Radio 1. Goud voor Radio 1. De beste radiozender van Nederland met een extra applaus voor de makers. Radio 1. Elke dag het nieuws van alle kanten.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 Altijd NRC lezen. Het kan. Nu een iPad of iPad Mini... bij NRC Handelsblad of NRC Next. Vanaf 29,95 per maand. Ga naar nrc.nl slash iPad. De spannende bestseller Grip van Stefan Enter... ligt met zijn andere prachtboeken als midprijs Paperback... voor u klaar bij de boekhandel. Schrijver Stefan Enter. Uw ontdekking van 2012. Dit is Radio 1.